Acht uur, jobboot met het NOS-journaal. Getuige Mohamed abdul Rachman is na het afleggen van zijn verklaring tegen Anders Brijvik met een politie excorte weggebracht. Rachman had een dreigbrief ontvangen, waarin stond dat hij op weg naar huis zou worden gepakt, schrijft de Noorse website NRK. De Noorse politie bevestigt dat de maatregelen zijn genomen om de man te beschermen. Om welke maatregelen het gaat, wil de politie uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Rachman vertelde voor de rechtbank dat hij aan Breivik wist te ontkomen door in het water te springen en zich aan waterplanten omlaag te trekken. Hij heeft geen idee wie de dreigbrief heeft gestuurd. Theo Maas heeft naar eigen zeggen de kampioenschaal van Ajax gestolen. In het tv-programma De Wereld Draait Door toverde hij de trofee tevoorschijn. De cabaretier wilde niet veel kwijt over de manier waarop hij de schaal in handen heeft gekregen. Eerder stal hij de UEFA-cup bij PSV en een plaquette van de Europese Supercup ook bij PSV.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 Kunstijsbaan Flevon Ice in Biddinghuizen dreigt te verdwijnen. De rechtbank in Zwolle heeft uitstel van betaling verleend aan de ijsbaan... die 4,5 jaar geleden in gebruik is genomen. De baan is 5 kilometer lang. Volgens de eigenaar was de exploitatie een probleem. Er kwamen te weinig bezoekers en ook de hoge energiekosten speelden een rol. De rechtbank heeft een bewindvoerder aangesteld... die onderzoekt nu de mogelijkheden van een mogelijke doorstart voor Flevon Ice.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 Hele goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Hij maakt zich grote zorgen over politici die in Europa door de rechten worden veroordeeld. CDA-Kamerlid Pieter Omzicht, zometeen is hij mijn gast. En we praten zometeen ook over plastic soep. Wat dat is, dat leggen we zometeen uit. Maar er is ook een voetbal vanavond. NEC Nijmegen tegen Vitesse, het staat 1-1. Frank Wielaert is de tweede helft al begonnen. Ja, de tweede helft zojuist begonnen en... Uh... Geen wissels in de rust gezien, dus dezelfde 22 spelers weer terug op het veld. De burenruzie zou je het kunnen noemen tussen Arnhem en Nijmegen. Arnhem vandaag op bezoek in Nijmegen. Het is een extra tactatie in de playoffs. Die gaan voor een ticket in de Europa League. Deze wedstrijd volgt zondag nog een return op. En uh, dan moet er nog uitgevochten worden tussen de winnaar in deze wedstrijd. En de winnaar tussen RKC en FC Twente. Wie dat ene Europese ticket uh, gaat krijgen, dat zal volgende week allemaal gaan plaatsvinden. Maar deze burenruzie is een extra tractatie voor de mensen uit Arnhem en Nijmegen. Want die hebben als het gaat om voetbal een enorme hekel aan elkaar. En die zagen in de eerste helft Arnhemmer Nicky Hofs de 1-0 maken nota bene in Nijmegen. En daar schrok iedereen wel van in het Goffertstadion. Maar uiteindelijk het kind van de jeugdopleiding van NEC. Na Verona voor, vlak voor rust. Hij maakte de 1-1. En dat bracht eigenlijk de wedstrijd, brak de wedstrijd helemaal open. Dus we verwachten er wel wat van. Ondanks het enorme slechte weer in uh, de stad hier op dit moment nog geen onweer, maar wel stromende regen al de hele tijd. We verwachten er wat van in de tweede helft. In die 1-1-stand tussen uh, NEC en Vitesse. Twee dingen. Nou, het is hier in ieder geval heel erg droog in de studio... maar we gaan het wel hebben over iets wat met water te maken heeft. Want we gaan het hebben over plastic soep, oftewel plastic afval. Volgens Amerikaanse onderzoekers zijn de gevolgen van die soep... veel schadelijker voor het zeeleven dan eerder werd gedacht. Koffiebekers, waterflesjes, bestek en boterhamzakjes... allemaal van plastic. Jaarlijks belanden miljoenen tonnen plastic in zee... Midden in de stille Atlantische Oceaan ligt inmiddels een berg van dat afval... die even groot is als Spanje en Frankrijk samen. Het is altijd avontuurlijk om naar strand te gaan. Dit is nou nog weer een heel goed bruikbaar emmertje. Moet je toch eens kijken. Wij hebben spullen die komen uit Spanje vandaan. En dat komt het van de Franse kust, Zuid-Engeland. Van alle beesten die we onderzocht hebben, heeft 98% van de, van de magen, hebben plastics zich. Ja, dat is nogal wat. Daar gaan we het kijk maar over hebben met Jeroen Dagenvos van de stichting De Noordzee. Welkom. Ja, dankjewel. Ik We we het even hebben over dat laatste berichtje, wat, dat, dat die man het had het over een vogel. Hè? We hebben hier een foto, u heeft hem net met mij bekeken. Kunt u eens omschrijven wat we hier zien? Uh, nou, die foto, het is uh, genomen in de Stille Oceaan. Dat is een, een, een albatrosjong, uh, die, die, die groeien op op die eilanden daar midden in de oceaan. En die worden gevoed door hun ouders, die op zee nou ja, op zoek zijn naar, naar eten dus. Uh, maar die, die jongen die worden dus gevoerd met plastic, want dat is eigenlijk wat ze dus heel veel tegenkomen. En ja, je ziet dus dat die beesten dat opeten en uh, ja, dat hoopt zich op in die maag. Hè? Uh, en dat hongergevoel van uh, die, die, vogel, die jonge vogel denkt: Nou, ik heb genoeg, ik zit vol, ik, uh, ik, uh, ik heb uh, lekker gegeten. Maar die eet dus plastic? Ja, klopt. En er zit natuurlijk geen energie En Dus wat er uiteindelijk gebeurt, is dat je ziet dat die vogels die sterven, dus eigenlijk gewoon van de verhongering. En um, ja, het, het luguber is eigenlijk dat je dan um, hey, op die eilanden zie je dus, nou ja, die, die, die nesjes van die vogels met zo'n dood jong erin. Uh, en dan ziet je dus eigenlijk, ja, een lijkje liggen met daar in het midden een hoopje ja, plastic afval. Ja, dat, dat zie je hier ook op die foto's. Een afschuwelijk gezicht. Want je herkent echt een, een, ja, wat is het? Volgens mij een, een dingetje waar een filmrolletje in heeft gezeten. Je ziet het duidelijk in. Ja, het beest leeft niet meer. Maar je ziet wel dat hij inderdaad enorm veel plastic in zijn lichaam heeft. En, en dat staat misschien wel symbool voor het probleem hè, waar ja. we nu mee zitten. Nou, dat is het punt. Van, van, uh, in eerste instantie denken mensen. Nou ja, uh, afval op het strand, het is vervelend. Uh, het stoort mensen, dat, dat, dat is de heel veel gehoorde klacht. Uh, maar het komt uiteindelijk ook terecht in je, in je natuurlijk systeem. De, de zeeën, de oceanen, dat zijn ja, enorme natuurlijke systemen... waar ja, zo'n vogel ook, die is gewoon van natuur helemaal gericht op... Uh, ik zie iets te eten, ik pak het en alles is voedzaam. Dat, dat is nou ja, hoe die beesten zijn uh, ja, uh, ja, opgevoed, zou ik bijna willen zeggen. Ja, want als we het dan hebben over die plastic soep, want zo wordt het genoemd... Uh, heeft u die soep wel eens gezien zelf? Want u bent ook een duiker geloof ik hè? Ja klopt. Neem ons um, eens mee onder water dan. Ja kijk als je de plastic soep, je moet het ook echt zien als een, een soep. Uh, een, een, een, een, ja, geen heet water maar gewoon een grote bak uh, de zee. Met allemaal kleine stukjes erin uh, ja, afval, kleine stukjes plastic. Uh, de eerste keer dat dat eigenlijk te sprake kwam, dat was nou ja, al een tijd geleden in 1997 door Charles Moore. Een Amerikaanse uh, onderzoeker met zijn zeilschip. Hij kwam eigenlijk toevallig, uh, omdat hij pech had met zijn boot, kwam hij in die oceaan terecht. Hij nam een totaal andere route in de stille oceaan. En ja, hem viel op dat hij midden op de oceaan, in de middle of nowhere, echt honderden kilometers van, van menselijk leven af, constant eigenlijk iets van afval zag. En um, ja, dat, dat zette hem aan het denken van waar komt dit in, in vredesnaam vandaan? Uh, en toen is hij ook teruggegaan. En toen is hij op een gegeven moment ook echt gaan vissen naar dat afval. He, dus met een, een, een net. En dat is een heel fijnmazig net. Waar je normaal uh, plankton mee uit die oceaan haalt. Dus echt heel klein. En dan pas zie je eigenlijk dat het een soep is. Want wanneer je op het, op het, op het zeewater loopt. Dan zie je, of met een boot eroverheen vaart. Dan zie je dat eigenlijk amper. Maar haal je er zo'n net doorheen. Kijk je naar wat je naar boven haalt, ja, dat is bijna een soort snot van, van plastic deeltjes die daar dus in dat water drijven. En heeft u dat ook gezien, zelf? Uh, we hebben zelf ook een uh, afgelopen jaar hebben we op de Noordzee hetzelfde gedaan. We uh, hebben ook, uh, ook zo'n uh, zo planktonnet door dat water heen gehaald. En dan vind je inderdaad dus ook allemaal van die kleine uh, stukjes plastic, kleine vibretjes. Uh, en dan, ja, dat zijn verschillende soorten. Sommige dingen komen duidelijk van een stuk touw af. Uh, andere zijn meer een soort van flintertje van... Een uh, plastic zakje of meer een bolletje uh, ja, polyethyleen. Dat kan nou ja, dit koffiebekertje zijn geweest, bijvoorbeeld. Ja, en dat zijn dus de, de, de resten van het menselijk leven eigenlijk. Hè? Of in ieder geval van, van het uh, uh, uh, menselijk handelen, kan ik ja. eigenlijk beter zeggen. Ja, nee, klopt. Uh, het is ook, uh, uh, wij kijken ook vaak op de stranden van wat ligt er nou aan afval? Wat spoelt er nou eigenlijk aan uit die zee? Gewoon om een beeld te hebben van hoe gaat het met die, uh, met die zee. Uh, en dan zie je ook dat um, uh, veel spullen die aanspoelen, uh, uh, een fles bijvoorbeeld, die kan een mooie blauwe kleur hebben. En een fles is soepel, zo'n zo mooie waterfles. Als dat een tijdje in, in zee ligt, dan gaan die kleuren, die, die ben je zo kwijt. Dus hij wordt een beetje wittig, hij wordt heel erg broos. De soepelheid is totaal weg. Dus als je daarin knijpt, dan valt die als het ware in je hand, valt hij in kleine stukjes. En dat is eigenlijk een, een stap in uh, wat er gebeurt met nou ja, grote stukken plastic. Uiteindelijk wordt het allemaal kleiner, het breekt verder af en, en je houdt gewoon kleine stukjes over. En um, dat is eigenlijk ook het, het, het hele punt met nou ja, dat plastic afval. Het, het, het breekt in kleinere stukjes af, maar je maar bent het breekt er niet kwijt. Nee, het blijft altijd. Klopt. En, uh, en, en waar vinden we het dan? Ik bedoel, waar ter wereld hebben we die, die grote hoeveelheden plastic soep? Want er werd net gezegd een plek zo groot als Spanje en Frankrijk bij elkaar. Dat is ja, nogal wat. Ja, dat is gigantisch. En dan hebben we het echt over de, de oceanen. Dus echt, um, ja, je, hebt, je hebt vijf van die grote oceaanstromingen op aarde. Uh, rond de Evenaar. Dat, nou ja, door de draaiing van de aarde draait daar de zee rond. En dat, zijn eigenlijk de, ja, dat is uiteindelijk waar het terecht komt. Ja, dat, het, het breekt steeds verder af in kleine stukjes. En het eindigt uiteindelijk in die maalstroom. En daar draait het rond. En ook in Nederland zien we dan toch ook wel wat terug? Of, of... Absoluut. Ja, je ziet, kijk, uh, je net, kijk eens op een Noordzeestrand. Uh, ook wanneer je in de Noordzee met zo'n net gaat vissen. Dan vind je het terug. Uh, en dat, dat is niet hetzelfde als bijvoorbeeld in die, in die oceanen. Dat is echt nog verder afgebroken en nou ja, ook geconcentreerder uh, wat betreft die kleine dingen. Uh, maar in Nederland vind je dus veel meer ja, echt de, de gebruiksvoorwerpen van ja, de vervuilers eigenlijk. Ja, en, en u als duiker, als u die zee ingaat hier in Nederland, u, u duikt ook in Nederland. Ja. Ziet u dat ook? Uh, ja, je komt absoluut uh, afval tegen. Je ziet touwen, netten. Uh, nou ja, flessen, chips, zakjes, ja. nou ja, gewoon echte dingen die je, die je eigenlijk ook wel verwacht. En welke neiging heeft u dan? als, als Want u bent toch een natuurbeschermer? Ja. En dan ben je ja. eraan duiken en dan kom je dat allemaal tegen? Wat, ja, wat... nou dan wil je het opruimen. Ja, en dat, dat gebeurt ook. Er zijn ook, ook, ook duikers die, uh, nou, die wrakken schoonmaken bijvoorbeeld. Hè. Met duik de noorse schoon. Uh, maar je wil ook met, nou ja, we nemen ook regelmatig grote groepen vrijwilligers. Uh, Schoolklassen met het Coastwatch programma die nemen we mee naar het strand. Ja, wat, gaan we wat, wat doe stuk... je dan nou precies dan? Dan gaan we een stuk strand opruimen hè, met, met grote groepen mensen. Dus dan kun je ook echt veel opruimen. Dan zie je ook echt dat er uh, ja, gigantische hoeveelheden van zo'n uh, strand afkomen. En um, het is aan de ene kant natuurlijk heel goed dat je opruimt. Maar tegelijkertijd, en daar gaat het mij eigenlijk om, uh, is het ook mensen bewust maken van uh, realiseer je hoeveel afval daar zit. En um, ja, als we dit willen oplossen, dan is er eigenlijk maar één manier, dan moeten we die bronnen gaan stoppen. En die bronnen die zijn heel divers. Dat, dat, dat zijn schepen, dat zijn vissers. Maar dat zijn ook gewoon de mensen die een dagje naar het strand gaan. Ja, ook die. Hè? Want je, iedereen kent die, die overvolle prullenbakken waar het dan allemaal weer uitpeilt. Ja, absoluut. Dan, dan blijft het vaak ook liggen. Hè? Dus uh, wij doen het zelf ook allemaal. Natuurlijk. Nee, klopt. Het, uh, we hebben ook gekeken van wat, wat vind je nou eigenlijk op zo'n strand. En dan met name echt die grote toeristische stranden. Ja, en, en, en uh, uh, doet u dat zelf ook nog wel eens? Of, of, of zegt u van nou, ik maak me daar ook wel schuldig aan? Nou, ik neem, ik neem sowieso altijd mijn spullen mee op het strand. Dat is me eigenlijk al van, van thuis uit geleerd. Uh, ik vind het ook heel normaal dat mensen dat doen. En um, ja, met een beetje hulp zie je ook dat mensen wel die kant op geduwd kunnen worden. En dat zijn we nu ook aan het doen met, samen met uh, een aantal uh, gemeentes. Uh, om een strand zo in te richten dat uh, mensen eigenlijk hun eigen rotzooi... vanzelfsprekend eigenlijk opruimen. Ja. En dat, dat noemen we dan een my beach. En dat is een beetje het idee van... Um, in een stiltecoupé gaan mensen niet, uh, niet praten. Op, op een my beach gaan mensen hun rotzooi sowieso zelf opruimen. Wat, wat bedoel je daarmee dan, my beach? Um, nou, dat is een, een, een stuk strand. Hè. Mensen komen het strand op, dan kom je al eigenlijk op de strandopgang. En dan nou staat er eigenlijk al een uh, nou, dan kun je een grote uh, spandoek hangen, om dan al te zeggen van uh, hier op dit strand houden mensen met z'n allen uh, het strand schoon. Hè, als je dus op dit strand gaat liggen, dan, dan, dan, dan zeg je eigenlijk, ik ben het daarmee eens, ik doe daaraan mee. En, um, en dan voel je je verantwoordelijk voor dat stukje? Ja, dat is hand. uiteindelijk waar je naartoe wil. Uh, en um, dat kun je natuurlijk ook wel een beetje helpen. Hey, dus uh, we hebben ook wat ludieke acties dan altijd in, in die, uh, op die stranden. Dus bijvoorbeeld vorig jaar zijn we met uh, ja, een, een team met wat vrijwilligers over dat strand heen gaan lopen. En met grote kliko's wat afval opruimen samen met kinderen. En dan zie je dus dat er een enorm rumoer op zo'n strand ontstaat. En dan is het echt zoeken naar een stukje afval. En nou ja goed, het gaat er dus om, om mensen te laten zien van uh, het is belangrijk dat je er iets aan doet. En dat je dus ook gewoon uh, ja, je eigen verantwoordelijkheid neemt eigenlijk. Ja, want nu met u van stichting De Noordzee. Maar waar, waar komt het bij u vandaan dat u die neiging heeft om, om dit aan te pakken? Um, nou ja, kijk, ik, ben, ik, ik vind natuur, uh, daar hou ik heel erg van. Ik ben zelf opgegroeid aan de kust. Ik kom uit Zeeland. Uh, dus nou ja. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik met mijn moeder vroeger naar het strand toe ging. En dan liefst zo vroeg mogelijk. Dan kwam je op een helemaal leeg strand. Heerlijk overheen kon rennen, voetballen, lekker in zee spelen. Um, ja, de zomervakantie was dat één groot feest. En dan kon je eigenlijk de hele zomer kon je naar het strand toe. Um, ja, zo ja, bouw je een passie op voor die, voor die zee. En um, ik weet nog wel dat, dat in die tijd. Nou, was er een hele discussie over nou, ja, de, de pijlerdam in de Oosterschelde. Uh, komt daar een dam zodat alles hier uh, ja, eigenlijk kapot gaat? Of, Bouwen, nou ja, en uh, super ingenieus, ook heel duur, maar wel die stormvoetkering. En, en nou ja, dan zie je dus ook dat dat, dat, dat ontstaat en dat ja, mensen zijn daar trots op En uh, ja, als je nu ook kijkt hoe het erbij ligt en wat dat opgeleverd is, ja, dat is gewoon uh, ja, fantastisch. Ja, nee. maar daar is het bij u begonnen eigenlijk, bij dat kleine jongetje met zijn blote voetjes in het zand. Ja, nou, het is, het is wel echt uh, uh, jong geleerd, oud gedaan, dat, uh, ja, dat geloof ik ja. zeker. Ja. En, en hoe als we nu kijken naar wat we dan nu horen, hè? want uh, Amerikaanse onderzoekers hebben uh, deze week laten weten... dat de gevolgen van die soep veel schadelijker zijn voor het zeeleven dan, dan eerder werd gedacht. Uh, kunnen we dat nog oplossen eigenlijk? Want hoe schadelijk is het? Ja, nou ja, hoe schadelijk het echt is, dat is nog een hele goede vraag. Het is aangetoond dat het in, in verschillende beesten terechtkomt. We hebben net dat plaatje gezien van die, van die vogel, maar... Het zit ook in vissen, het is aangetoond in, uh, in schelpdieren... Dus, eh, of, of zelfs in zandvlooien. Echt hele kleine, kleine beesten eigenlijk. Um, ja, en, en eigenlijk is er maar één echte uh, kant om het op te gaan lossen. Je moet eerst gaan stoppen met die bronnen. En dus zeggen van waar komt het vandaan? En dan kun je zeggen, nou, het komt van de schepen... dus dan moet je zorgen dat die het netjes afgeven in de havens. Uh, nou, als je zelf naar het strand gaat, ruim netjes je rommel op. Uh, maar er zijn ook dingen waar mensen totaal niet van bewust zijn... eigenlijk dat ze het doen... Ballontouwtjes is zo'n voorbeeld. Mensen laten die ballontouwtjes op. Of een ballon met een, een lang plastic lint eraan. Die dingen vinden we massaal terug op de stranden. Het, het lijkt iets heel kleins. Ja. En dat is het de feite ook. Maar ja, omdat het heel veel gebeurt, zie je toch dat het een probleem wordt. Ja, want hoe erg is het dan? Ik bedoel, die, die plastic soep is er nu. En dat is natuurlijk heel lelijk. En, en het is schadelijk voor, voor de vogels. Maar, maar als we er niks aan doen, wat kan er dan gebeuren? Nou ja, kijk, uiteindelijk komt het, het komt uiteindelijk terecht in, in het systeem zelf. Het gaat er waarschijnlijk niet meer uit. Dat is sowieso spannend, want het, het wordt onbeheersbaar. Op een gegeven moment, stel dat we er niks mee kunnen, dan ja, hoe lossen we het op? Dus dat, ja, je moet het echt beheersbaar houden, denk ik. En uiteindelijk, ja kijk, als het in een vis zit, dat het daar schadelijke effecten kan hebben. De tijd zal het leren, maar dan denk ik, dat kan ook richting de mens komen. Dat moet je gewoon niet willen. Goed, mag ik u danken. Jeroen Dagenvos van Stichting de Noordzee. Graag gedaan. Gaan we voetballen. NSC Nijmegen-Vitesse. Het stond 1-1. Die tweede helft is inmiddels al een kwartiertje bezig, Frank Wilaert. En hoe is het nu? Er is nog steeds 1-1 en er zijn geen spelers meer op het veld. Dat is een beetje een probleem, want uh, ik had al gezegd dat het heel hard regende... en waar men ongelooflijk bang voor was, is dat het ook nog zou gaan onweren. Nou, dat is inmiddels ook gebeurd. En scheidsrechter Bramar heeft besloten dat het wijzelijk is... Om nu naar binnen te gaan voetballen onder uh, onweer direct boven je hoofd is levensgevaarlijk. Dat is al meerdere malen aangetoond in de geschiedenis. En dus kiest maar en de spelers uh, gezamenlijk kiezen een Eieren voor hun geld. We gaan even uh, pauzeren in de kleedkamer in de hoop dat die onweersbuis snel overtrekt. Maar dat we daarna weer kunnen gaan voetballen. Maar 1-1 is inderdaad de stand. NEC controleerde in het eerste kwartier van de tweede helft de wedstrijd. En kreeg ook de kans op de 2-1. Dat is eigenlijk een beetje een stiekeme kans. Gecreëerd door Selezi. die als rechtsback overkwam helemaal richting de achterlijn van Vitesse. De voorzet gaf aan Navarone voor en die schoot een beetje stiekem zo half verscholen de bal richting de eerste paal. En daar was Veldhuizen bijna verrast. Maar hij was er op tijd met een snoepduik richting de linkerhoek voor hem. En hij sloeg de bal over de achterlijn en daarmee is eigenlijk het grote gevaar van de, de tweede helft. Wel zo'n beetje verteld. Het is een padstelling 1-1. Eigenlijk kunnen beide ploegen daar niet zo gek veel mee. Vitesse heeft er voordeel van omdat ze een uitdoelpunt hebben gemaakt. Die telt als het 0-0 blijft zondag in Arnhem dan dubbel. Maar ja, wie weet of het zondag 0-0 blijft. Daar kun je nu nog niet op gokken. Maar voorlopig zitten wij dus naar een klok te kijken die wel doorloopt. Maar die straks weer gewoon op 58 minuten en 40 seconden wordt gezet. Want dat was het moment waarop Brahma hier afloopt. En uh, even zijn gaan pauzeren. De vraag is hoe lang dat gaat duren. Met dank aan het onweer en vooral ook, uh, nee, niet vooral de stromende regen... vooral eigenlijk het onweer, zijn we hier dus even gaan pauzeren... na een uurtje voetballen bij NEC Vitesse 1-1. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen. Met Alice de Bruin. In Europese landen staan steeds vaker politici voor de rechter. ...dat het Hoge Rechtshof in Athene onderzoekt of oud-premier Papandreou... ...en zijn toenmalig minister van Financiën kunnen worden vervolgd. In Oekraïne is voormalig premier Julia Timoshenko veroordeeld... ...tot zeven jaar cel wegens machtsmisbruik. Ook moet ze de schade compenseren die Oekraïne heeft geleden. Zo'n 138 miljoen euro. Oud-premier Geya Hade van IJsland is de eerste voormalig regeringsleider... ...die terecht staat in verband met de economische crisis... Ik ga verder praten hierover met CDA-Kamerlid Pieter Omzicht. Goedenavond. Goedenavond. U maakt zich nogal zorgen over dit soort berichten? Nou, het is in principe goed om politici verantwoordelijk te houden voor wat ze doen. En daar zijn normaal gesproken verkiezingen voor. En als ze um, hele rare dingen doen, zoals omkoping. of ze geven opdracht tot moord of dergelijke. dan moet je ze gewoon uh, voor de rechter slepen. Waar ik me zorgen maak in de Oekraïne en in IJsland, is dat uh, voor politieke beslissingen. Waarmee die politici notabene ook de verkiezingen gegaan zijn. De, de, de partij in IJsland had gezegd... wij willen grote banken en een liberaal bankensysteem. Achteraf niet zo'n goed idee, dat begrijpen we allemaal. Dat ze daarvoor veroordeeld worden. Ja, u bent en... ook net uh, uh, geweest in IJsland. U heeft daar die oud-premier ook ontmoet. Want u doet dat omdat u lid bent van de parlementaire uh, assemblee van de Raad van Europa. Dat is een mondvol, maar dat is ook een club die advies geeft over uh, mensenrechten. Dan komt u aan in IJsland. Wat, wat doet u dan precies? Dan heb ik twee dagen lang afspraken met ongeveer alle politici in IJsland. Met de uh, rechters, met degene die um, de minister-president vervolgd hebben. Met uh, minister-president Haarten zelf. Um, om te kijken hoe dat proces nou gegaan is. En of iedereen dat nou een beetje naar tevredenheid vond. En eigenlijk zat iedereen een beetje te, terug te kijken. En te zeggen: van dit hebben we dus helemaal niet zo goed gedaan. Want um, ze hebben eerst gestemd wie ze gingen vervolgen. En toen gingen ze langs partijpolitieke lijnen. Gingen ze stemmen of ze de minister van Financiën. en de minister van Bankenzaken ook gingen vervolgen. En de partij van de minister van Bankenzaken. die zei: weet je wat, wij stemmen gewoon tegen de vervolging. van onze eigen partijlid. Waar dus alleen, alleen de minister-president. Uh, voor de rechtbank stond. Uiteindelijk konden ze niet veroordelen vanwege nalatigheid omdat ze niet wisten wat hij wel had moeten doen. Dus ze wisten wel dat hij had iets moeten doen... maar niet wat hij had moeten doen. Uh, een mooi voorbeeld te geven. Ook het IMF waarschuwde in het jaar voordat IJsland inklapte... niet wat IJsland moest doen om inklappen te voorkomen. Dus er was ook geen uh, advies wat je had kunnen doen. En uiteindelijk heb je dus een enorme crisis in IJsland. Hè, ruzie met Nederland en uh, Groot-Brittannië. Miljarden die ze moeten terugbetalen. Het is een klein land, hè, net zo groot als de stad Utrecht. En wordt er alleen iemand veroordeeld... vanwege het feit dat hij niet op tijd een kabinetsvergadering had uitgeschreven. En hij wordt dan wel veroordeeld, maar krijgt geen straf. Nee, maar hoe, ja, maar is... hoe erg is dat nou? Ik bedoel, aan de andere kant, er zijn zoveel mensen de dupe geworden... van deze hele kwestie in IJsland. De mensen daar en eigenlijk uh, in de hele wereld is het daarna gaan rommelen. Ik bedoel, het is toch niet zo erg als iemand verantwoordelijk wordt gesteld? Nee, helemaal niet. We moeten juist weten die ervoor verantwoordelijk zijn. En in IJsland is het ook nog behoorlijk duidelijk... dat de bankiers die zelf lening van hun eigen bank kregen... om daar uh, aandelen mee te kopen, zeer illegale dingen gedaan hebben. En dan zijn ze ook op dit moment keihard mee aan het onderzoeken. Je moet alleen kijken, wanneer sleep je politici voor de rechter? Je kunt ze voor de rechter... Um, want Oekraïne laat nog duidelijker zien... dat je um, het kunt gebruiken in een partijpolitiek spelletje. Ja, Geeft u zo'n voorbeeld dan? Wat, hoe, hoe ziet u dat? Nou, de minister van Binnenlandse Zaken, Lushenko, laat we die maar eens nemen. Iedereen neemt Timoshenko. Die is voor vijf jaar veroordeeld omdat hij de verkeerde datum boven een regeringsbesluit had staan. Ja, kijk, als je dat gaat doen dan, en je sluit het hele kabinet op... dat is in Oekraïne niet abnormaal. Er zitten 165.000 mensen in de gevangenis waarvan velen nog niet eens veroordeeld zijn. Maar dan breng je de eh, democratie om de zeep. En, je, en de volgende regering heeft de neiging om de vorige regering weer in de bak te gooien. Mm -hmm. Um, dat is geen manier van democratie. Nou verdwijnt je democratie en dat is mijn zorg. Het is niet mijn zorg dat politici verantwoordelijk gehouden zijn. Sterker nog, ik denk dat wat er in Griekenland nu aan de hand is... waar inderdaad de oud-minister-president... en de voormalige minister van Financiën, Papan Constantino... dat die ook uh, vervolgd gaan worden, dat snap ik. Want die worden vervolgd voor iets dat illegaal is... want ze hebben namelijk jarenlang um, verslagen ingeleverd... bij het Griekse parlement en bij, um, in Europa waarin tekorten stonden die helemaal uh, ja soort uit de duim gezogen waren. En vindt u Driech, dat dan wel terecht in zogen. dat geval? Ja, want dat is wat van tevoren um, als illegaal is. Het is illegaal dat als u belastingaangifte doet... dat u de verkeerde zaken inlevert. Kunt u voor gestraft worden een boete of kunt u zelfs voor naar de gevangenis gestuurd worden. Het is illegaal als een bedrijf de verkeerde cijfers inlevert. Het is dus ook illegaal wanneer een land de verkeerde cijfers inlevert. Dat is één vorm van illegaal. Als dat in de wet duidelijk gedefinieerd is dan kun je zeggen, ja, dat moet je dus niet doen. Het is ook, er is in Denemarken een minister veroordeeld... omdat die, um, iemand geen verblijfsvergunning had gegeven... terwijl die, uh, die familie wel recht had op een verblijfsvergunning. Als jij de wet overtreedt, ook als minister, in je politiek handelen... dan ben je gewoon uh, strafbaar. Dat is geen enkel probleem en zo hoort het ook te zijn. Alleen, als je um, vanwege politieke besluiten... waarmee je notabene de verkiezingen ingegaan bent, als je daarvoor... Um, uiteindelijk uh, veroordeeld wordt, ja, dan krijg je een probleem. Want stel je voor, uh, ik denk dat uh, de, de heer Hollande een aantal dingen niet zo handig uh, gedaan heeft. En bijvoorbeeld de verlaging van de pensioenleeftijd vind ik geen goed idee. Kan Frankrijk in de problemen brengen. Maar ik zou het heel stom vinden om uh, als hij dat doorvoert uh -huh. en het gaat mis met Frankrijk, dat ze hem dan voor de rechter slepen. Ja, oh ja, maar, maar wanneer? De, de, de, de er is duidelijk een, een onderscheid. De ene keer kan je het wel doen als je echt kan aantonen... dat iets illegaal is geweest. Hè. Het voorbeeld van, van Griekenland. Uh, andere zaken uh, zou ik het uh, niet doen, zegt u. Maar laten we eens naar Nederland kijken. Zou u het kunnen voorstellen dat wij bijvoorbeeld Wouter Bos... de oud-minister van Financiën voor de rechter slepen... voor zijn rol in de financiële crisis? Hè. Er is een heel rapport geweest, commissie het wit. Daar wordt ook naar Wouter Bos gewezen. Uh, is, is dat iets wat denkbaar is volgens u? Nou, er is een enorm uh, dik verslag geschreven door de parlementaire enquêtecommissie. En in dat hele verslag wat ik bijna geheel gelezen heb... niet alle voetnoten, heb ik geen enkel geval gevonden... waar hij een wet overtreden heeft. Ja. En in, je wordt in Nederland alleen gestraft als je van tevoren weet... dat iets strafbaar is. Als je dat niet handhaaft, dan uh, kun je achteraf zeggen... ja, maar je had het niet moeten doen. Ja, dat, dat werkt zo niet. Nee. Dus hoewel hij waarschijnlijk wel een fout gemaakt heeft... Um, he, met die aankoopprijs van ABN AMRO, met een behoorlijk gevolg voor de Nederlandse staat... Um, ja, is er dus geen overtreding van wet. En als er geen overtreding is van wet, kun je hem al niet vervolgen. Nee. Nou, nou, nou bent u uh, Kamerlid hè, voor het CDA en dit doet u er eigenlijk bij... Hè, in die uh, parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Uh, ja, wa waarom doet u dat eigenlijk? Doe, waarom zit het u zo hoog? Nou, het zit mij op dit moment. de politieke samenwerking in Europa zit mij op dit moment heel hoog. We hebben in Nederland echt constant debatten over individuele dieren. We hebben drie debatten gehad over Orca Morgan. Maar het echte probleem in... Ja, u ja, lacht erom. Ik, ik, ik, ik vertel het in het buitenland in ieder geval nooit. Want? Maar Waarom vertelt problemen. u het nooit? Nou, waar moeten we het in Nederland over hebben? Dat is de toekomst van de zorg. Dat is kijken hoe we die Europese samenwerking wel goed krijgen. We hebben in Nederland één partij, de PVV. Als Europa horen, dan schreeuwen ze nee. De andere partij... Uh, D66 die schreeuwt ja als Europa horen. We moeten even heel goed kijken wat er gebeurt. Daar hangt voor ons als handelsland ontzettend veel van af. Twee derde van ons geld verdienen wij in Europa met export. Wij kunnen niet zonder goede Europese samenwerking. En er gaan op dit moment hele serieuze dingen mis in Griekenland. Er gaan hele serieuze dingen mis in de manier waarop de eurozone op dit moment functioneert. Ja, Maar even en terug naar die politici die berecht worden, want daar had ik het over. Waarom maakt u zich daar dan zo zorgen om en vindt u dat daar wat aan moet worden gedaan? Nou, ik vind dat het in een goed proces geleid moet worden. Ik maak me grote zorgen om de Oekraïne vooral. Dat daar, dus politici gewoon, dat daar het hele oude kabinet gewoon in de cel gegooid wordt. Daar nou, zou u eigenlijk dat ook dat wel even de democratie... naartoe willen, denk ik. Hè? Om daar naar binnen te gaan en, en met wat mensen te praten. Ja, die vraag heb ik ook bij de Oekraïense regering neergelegd en die weigeren te antwoorden en uh, die uh, hebben nog niet het begin van toestemming gegeven. In maar, IJsland krijg je gewoon binnen twee dagen een antwoord van komt u langs, He, we zijn het niet met u eens, maar tuurlijk komen we met u praten. Oekraïne... Ja, want is dat ook niet een beetje uh, uh, uh, de zwakte van die hele uh, parlementaire assemblee van de Raad van Europa, dat ze zoiets hebben van ja Pieter omzicht uit Nederland, komt ons hier een beetje de les lezen, daar hebben we helemaal geen zin in. Ja, in IJsland stond ik op de voorpagina van de kranten. En ik kan u verzekeren dat een aantal politici ontzettend nerveus was... en eigenlijk nog dreigde weg te lopen uit het gesprek ook nog. Terwijl ik het gesprek met ze voerde. Ze vinden het uh, andere landen... vooral de landen die niet lid zijn van de Europese Unie... voor hun is dit de enige link waarmee hun parlementariërs gelinkt zijn met Europa... hechten heel veel waarde aan de Raad van Europa. Dus landen als de Oekraïne, Rusland um, en IJsland en Turkije... die dus wel lid zijn, als je daar op bezoek gaat... Um, ja, dat dat is uh, dat heeft een enorme impact. En um, ja, als wij in die commissie waar ik zit bijvoorbeeld ook brieven schrijven van hoe gaat het met die gevangenen, dan twee van de drie keer is die gevangenen de dag daarna vrij, omdat het land echt geen zin heeft om die vragen te beantwoorden. Het heeft een reële impact um, wat je doet um, ten opzichte van die landen en welke aanbevelingen uiteindelijk doet. Ja, want wat zou er moeten gebeuren om dit zeg maar uh, in Europees verband of, of in wereldverband aan te pakken? Dat dit niet meer gebeurt, dat er niet meer op die manier uh, berechtingen plaats hebben in die landen? Nou, in de Oekraïne is het heel duidelijk. Daar zullen we gewoon een internationale druk op moeten uitoefenen. En ik ben ontzettend blij dat een aantal landen... en mevrouw Merkel en de heer Barroso en nu ook het Nederlandse kabinet gezegd hebben van... joh, bij dat EK-voetbal moet de dictator die daar zit... helemaal alleen op de Eretribune zitten. Daar moeten dus geen andere staatshoofden. En het ergste voor een politicus is als hij niet meer serieus genomen wordt. En daar moet je voor zorgen dat hij het hint goed krijgt. En ik merk aan de Oekraïnse autoriteiten dat ze het ontzettend vervelend vinden... En, uh, en wel meer, dat er nu openlijk gesproken wordt over die boycott. Goed, Pieter Omzicht hoort u, CDA-Kamerlid, maar bovenal... en daar sprak hij vanavond over. Hij is lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Een club die uh, advies geeft over mensenrechten. Dank u wel voor uw komst naar twee dingen. En dat was het uh, voor vandaag. Ga naar onze website voor meer informatie, tweedingen.nl. U kunt ook twitteren, tweedingen. En zo dadelijk BNN d Willemijn. Wie zit er bij jou? Ja, sorry, ik was even van me apropos. GioLippus Gio komt onderwijl binnen. En die hoor je natuurlijk zo meteen met het sportnieuws. Verder hebben we het erover dat uh, dit jaar toch niet de wereld vergaat. Dus dat lijkt me heel goed nieuws. Hoe dat zit hoor je zo meteen. En uh, als je niet meer op de Pirate Bay kan komen... omdat je provider dat uh, blokkeert... vertellen wij hoe je er lekker toch op komt. Dat je lekker kan blijven downloaden. En Gio zie ik al zitten glimmen van vreugde bij, bij dit nieuws. Dat allemaal en nog veel meer. Maar eerst het nieuws van half negen. Radio 1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 Het is Radio 1. BNN. today Willemijn Veenhoven. Het is 10 mei 2012, twee over half negen. Goedenavond. De Nederlandse internetproviders moeten de downloadsite Pirate Bay blokkeren. Maar maak je geen zorgen, wij weten toch hoe je op die site kan komen. En dat gaan we, gaan we je zo meteen vertellen. En de Occupy beweging en de SP is dat een go goed duo nu er verkiezingen eraan komen. Kamerlid Harry van Bommel en de grote roerganger van Occupy doet een gem. Die gaan zo balsen in de studio. En onze Joos Kreugel die ging naar een straat in Brabant die al helemaal oranje is gekleurd. En het geklappen dat je hoort: dat is niet de regen, maar dat zijn allemaal vlaggetjes oranje wel te verstaan. 3,5 kilometer hebben ze hier in de straat in Gooren onder Tilburg opgehalen voor het Europees kampioenschap voetbal. Het duurt nog bijna een maand, maar hier is het al begonnen. Hoe gek kan je zijn als buurt? Nou, ja, jongens, volgen via de webcam. Dat kan de radio1.nl. En dan uh, zie je mij, en dan zie je Gio. En dan zie je Pankras Dijk. Goedenavond. Hey. Redacteur bij National Geographic. Groot nieuws: de wereld vergaat. Niet dit jaar? Voorlopig nog niet. We hebben Vl nog zeker 7000 jaar te gaan. Precies. En hoe we daarbij komen en hoe blij we daarmee zijn, dat ga je zo vertellen. Um, dus ik vertel dan altijd de vraag: hoe was je dag vandaag? Maar ik neem aan, een uitmuntende dag na dit nieuws. Het uh, was een vrij drukke dag. Dit nieuws is pas een half uur geleden bekendgemaakt. Uh, ik ja, ja, je uh, wist het, al. het bij National Geographic ietsje eerder. Dus ik ben er best druk mee ja, geweest. En het is echt, want National Geographic, maar Science, heeft ermee te maken. dat National wat, Geographic en Science snap, samen, die hebben om 8 uur samen, 8 uur vanavond uh, uh, hier, uh, dat in Amerika. Ik heb bekendgemaakt, het is heel groot nieuws en het, ja. het is uh, ongelooflijk hoe ontzettend veel aandacht er nu al voor is. Ja. Nou, jij blijft zitten en zo meteen uh, uitgebreid, dat de wereld niet vergaat. Dank. En dat moet Gio toch ook heel goed nieuws vinden? Zeker kan het. tenminste nog gevoetbald worden, want het is een uh, hele drukke voetbalavond in Nederland. Er wordt volop gespeeld in de nacompetities om een plaats in de Europa League en in die nacompetitie om promotie en degradatie. In Nijmegen speelden NEC en Vitesse hun eerste wedstrijd in de race naar de Europa League. Die wedstrijd is een kwartier geleden bij een 1-1 stand gestaakt vanwege het weer. Uh, Frank Wila, Donder en Bliksem in Nijmegen. Heb jij het idee dat daar nog gespeeld kan worden of zijn jullie er gewoon alweer begonnen? We zijn alweer begonnen, sterker nog Gio. Er is alweer gescoord ook. Kijk. Dus uh, we hebben nog een half uur te gaan. De klok werd stilgezet op 59 minuten. Dus er waren er nog 31 minuten. En toen de klok 60 sloeg, toen uh, uh, was het ineens een schot van Bonny uit, uh, nou ja, Van een metertje of 18 zal het zijn geweest. Eén streep in de hoek buiten bereik van Babels. En dat betekent 2-1 voor Vitesse direct. Nadat we voor de, tweede keer, voor de derde keer zijn aangevangen in deze wedstrijd. Dus nadat in de eerste helft al gescoord werd door Nicky Hofs. Hij opende de score voor Vitesse. En vlak voor rust scoorde Navarone voor de 1-1. Daarna leek NEC de wedstrijd onder controle te hebben. Voor kreeg ook een hele grote kans op de 2-1. Toen brak er enorm noodweer los. Wat onweer. En besloot scheidsrechter Brahma de wedstrijd te staken na een kwartiertje voetballen. En we zijn zojuist weer verder gegaan. Dus met de goal van Boni in deze enorme burenruzie. Een cadeautje voor beide supporters scharen die, uh, nou, dat weet inmiddels iedereen wel, die een klein beetje van voetbal weet... een ongelooflijke hekel aan elkaar hebben. En die van Arnhem zijn op dit moment blij en die van Nijmegen. En daar spelen we. Die zijn onvoorstelbaar zacherijnig dankzij die goal van Boni. Leidt Vitesse in Nijmegen, nota bene met 2-1. Nou, als vanavond, als het weer tenminste, toelaat... nog een wedstrijd in die uh, nacompetitie om een plekje in de Europa League. De wedstrijd tussen RKC en FC Twente in Waalwijk. Straks om 9 uur gaat die wedstrijd beginnen. Ronald van der Geer, uh, eerst maar eens even het weer. Wordt er gespeeld? Er wordt gespeeld, althans, er wordt op dit moment warm gelopen. Het, het druppelt een beetje, maar goed, er komen signalen ook uit Tilburg... waar gevoetbald wordt, dat het daar erbarmelijk is. Dat is niet zo heel ver hier vandaan. Dus we weten nog niet wat ons boven het hoofd hangt. Maar voorlopig zijn de omstandigheden prima. Lekker nat veld, het is niet heel erg druk. Maar er kan dus wel gewoon gevoetbald worden tussen RGC en Twente. Dan zou je zeggen, op basis van de kwaliteit, de Twente is de favoriet. Maar na dat vermoeiende competitieslot zou ik het niet meer durven zeggen. Nee, nou Twente komt hier in elk geval wel met het idee, we zijn het haasje. Dat mogen duidelijk zijn, overal om meegestreden met uh, vijf anderen. En uiteindelijk zijn die vijf anderen klaar en uh, juichen allemaal. En Twente moet nog zwaar aan de bak om uiteindelijk toch nog een, een redelijk Europa League-ticket te krijgen. Want Twente heeft er natuurlijk al een op basis van het fair play-klassement. Maar dan moet je ongeveer gelijk met de bus door vanavond. Zo vroeg uh, begint het seizoen dan al. Dus Twente is er alles aan gelegen om uh, deze play-off te winnen en dat betere Europese ticket te bemachtigen. Maar wel met het idee dat het maar uh, vier punten heeft gehaald uit de laatste vijf wedstrijden. Maar wel dat het tegen dit RKC... Dat hij in de competitie 25 punten minder had. Met 4-0 en 5-0 heeft gewonnen. Nou, dat moet toch een uh, redelijk uh, een stimulans zijn. Uh, bij Twente overigens wel een, uh, een wijziging. Uh, nogal. Omdat Jansen aan de rechterkant speelt van, uh, van de aanval. Het komt eigenlijk omdat John en Verhoek beide niet beschikbaar zijn. Chaplin dus aan de linkerkant nodig is en Jansen nu aan de rechterkant staat. En bij RKC de smaakmaker afwezig, Snow. We zullen straks allemaal zien hoe de elftallen staan. We gaan beginnen om 9 uur. En beide wedstrijden kunnen u natuurlijk volgen op deze zender. Ook de voetbalbestuurders waren actief vandaag. Bij PSV is eindelijk de aanstelling van Dick Advocaat als nieuwe trainer rond. De huidige bondscoach van Rusland tekende voor één seizoen. En minder goed nieuws was er voor trainer Pieter Huistra van FC Groningen... en technisch directeur Fouke Boy van FC Utrecht. Zij zijn door hun bestuur aan de kant gezet. Het zijn een beetje vergelijkbare gevallen... want allebei zijn ze verantwoordelijk gehouden voor een tegenvallend seizoen. En voor allebei geldt ook nog eens een keer het excuus... dat er voor het seizoen dragende spelers verkocht zijn. Algemeen directeur Wilco van Schaik van FC Utrecht... legt uit waar een er dan toch uit moest. Op een gegeven moment zijn we wel tot de conclusie gekomen... dat je zoveel... ...verschillende meningen hebt over uh, de onderdelen van, uh, van het hele technische verhaal binnen een voetbalclub. Dat, uh, dat je tot de conclusie komt van hé, hey, hier zit iets niet goed. En dat is niet leuk om te constateren. Uh, dat neemt uh, emotie met zich mee en soms woede. Maar uh, op een gegeven moment zijn we beide wel tot de conclusie gekomen van ja, dit gaat niet verder. En dan de vraag waarom Pieter Huistra eruit moest bij FC Groningen. Zijn contract is in het najaar nota tussentijds verlengd. Maar na de winterstop ging het hopeloos mis. Directeur Nijland. Ja, dat was in november en daar was ook alle uh, reden voor op dat, op dat moment. Een geweldige wedstrijd hier thuis gespeeld tegen uh, Feyenoord, Ajax en FC Twente om maar, eens wat, uh, om maar eens wat te benoemen. Maar na de winterstop is het uh, gegaan zoals het uh, gegaan is en dan zie je dat het, uh, ja, het vertrouwen ver, uh, ver te zoeken is. En uh, daaruit bleek dat je maar één ding kon doen en dat was dit. En dat is hartstikke... Vervelend en waardeloos kan ik je zeggen. Ja, dat was het belangrijkste sportnieuws van dit moment. Uh, Dan vergeet je toch Theo Maas en de Ajax-schaal. Ja, ja. Hij heeft de schaal van Ajax gestolen, maar het lijkt een opzetje te zijn. Ajax ja. zit mee in het complot, dus. Ja. Maar, maar het nieuws. grappige was dat jij twitterde erover en je kreeg hem ten heel Nederland over. Je ja, handen. dat want vinden wat... mensen blijkbaar niet leuk. Dan mag je niet aankomen aan Theo Maas. En nee, wat jij zei, iets van wat een onzin is, dus het is de derde keer al, ik vind het niet meer leuk, toch? Zoiets? Ja, ik vind hem op het podium heel leuk, maar dit vond ik meer een kwestie van draaiduurgrappen maken. En toen kreeg je, je wat allemaal bedreigingen of. Uh, oh, nee, dat, nee, dat valt er nog wel mee hoor. Maar laten uh, we zeggen, niet al te nette Nee, Gio, in het middelpunt van de belangstelling op Twitter. Gio, dankjewel. Het piratenschip mag dan gezonken zijn, het drijft wel weer boven. Dat verwacht onze internetdeskundige Krijn Schuurman... over de downloadsite Pirate Bay. De rechter die zei vandaag dat naast Ziggo en Access4All... ook de internetproviders UPC, KPN, T-Mobile en Tele2... die site, de Pirate Bay, moeten blokkeren... Maar maak je vooral geen zorgen, jouw gratis muziek en series kan je echt nog wel nog steeds downloaden. En uh, wij gaan je dat vertellen hoe dat moet. Tenminste, dat doet Krijn dan. Krijn, goedenavond. Goedenavond. Allereerst eventjes, had je dat verwacht dat de rechter zou zeggen van ja, uh, jullie moeten de bij blokkeren? Nou, het was in die zin te verwachten, omdat er natuurlijk al eerder zo'n uitspraak was geweest tegen Ziggo en x all ja. In januari. Um, maar het blijft toch wel uh, opmerkelijk. Uh, Eergisteravond is de Nieuwe Telecomwet aangenomen, in de Eerste Kamer ook. Daar stond onder andere in netneutraliteit. Dat wil zeggen dat uh, nou ja, transporteurs, dus internetproviders, zich niet mogen bemoeien met de inhoud. Uh, maar er stond wel bij dat er een uitzondering gemaakt kon worden in het geval van een gerechtelijke uitspraak. Nou, dat hebben we dus vandaag meteen uh, aan de hand. Ja. Uh, maar ja, het blijft opmerkelijk dat je... Uh, nou ja, wat, wat zijn de criteria... Uh, ja, ...dat zo'n transporteur zich dus toch wel gaan bemoeien met de inhoud. Dat is natuurlijk wel even de vraag. En dat is ook wel waardoor er toch wel veel zorgen ja. zijn nu uh, hierover. Want jij bedoelt, uh, gaan, mag bemoeien met de inhoud. Hey, je, kan, je kan het ook zien, regelrechte censuur. Ze verbieden het gewoon klaar. Ja. ja. En kijk, we kunnen allemaal wel gevallen bedenken... Uh, ...zoals kinderporno, en er zijn nog wel wat meer dingen... Hè. ...dat je denkt, daar zijn het over eens, altijd illegaal... Uh, He, dat, dat, is, dat is alleen maar goed. Maar goed, dit is natuurlijk wel een commerciële industrie die hier beschermd wordt. En ook nog eens een keer via een commerciële... Uh, organisatie. Ja. Dus ja, dat, dat, dit ligt toch wel wat genuanceerder dan. Maar jij hebt hier wel eens verteld in de uitzending meerdere malen: van ja, weet je, het is toch niet tegen te houden? Ik uh, bedoel, het is, het, is, ja, het is net een beetje als stelen uit de supermarkt. Mag ook niet, maar dat gebeurt toch wel. Je, je moet gewoon een andere manier vinden. Net zoiets als iTunes of net zoiets als, um, als Spotify. Dat je op die manier muziek en series aanbiedt. En dan gaan, ja. mensen, dan gaan mensen er echt wel een klein beetje voor betalen. Precies, dat is er is ook de... al meteen na, dat, na die blokkade van, van Ziggo uh, is er ook door de, door de UvA onderzoek gedaan om te kijken of het nou het downloaden van de Pirate Bay was afgenomen. Uh, dat leek niet zo te zijn. Dus er zijn inmiddels ook gewoon echt wat, wat duidelijke argumenten dat het niet helpt, afgezien van je van je gevoel. Uh, en inderdaad moet je, uh, moet je mensen verleiden om het op een, uh, op een legale manier te doen. En er is nu ja. natuurlijk een hele generatie, want die industrie is zo langzaam met, met commercieel uh, commerciële aanbod kan, uh, brengen dat er een hele generatie opgroeit met het idee dat auteursrecht niet bestaat... en dat je alles maar gewoon kan pakken. Maar dat is omdat het gewoon allemaal maar op zijn beloop is gelaten. Omdat het niet op een makkelijker manier kan. Ik zou het ook onmiddellijk doen als er een soort Spotify is voor films en series. Man, morgen ben ik erbij, vandaag nog. Precies. Nou, ja. en ik denk heel veel mensen. Dus dat is natuurlijk nog geen vrijbrief uh, om, om nee. zomaar iets te stelen. Hè. Ook als een groenteboord uitstalt, die loopt er langs, mag niet zomaar een appel pakken. Maar uh, je ziet, het is het probleem van de industrie zelf ook. Dus ik denk dat daar inderdaad ook uh, vooral de oplossing ligt. En ja. dit blokkeren, ja, nou ja, goed... Je e leiding al gezegd... Er zijn denk, andere het manieren. Niet, maar... ja, nou ja, het helpt dus niks, want mensen vinden wel andere manieren. En we dachten, ja, als we jou dan, jou dan toch aan de telefoon hebben... dan kan je ons best wel even vertellen hoe je dan toch nog op de Pirate Bay kunt komen. Ja, ik, ik wil wel tipjes van de sluier. Hoewel ik dus op zich, dat heb ik volgens mij eerder ook al gezegd... je moet natuurlijk de Pirate Bay wel aanpakken. Hè? Dat is gewoon een commercieel initiatief dat geld verdient met, met illegale content. Maar je moet het niet via de providers doen. Dus ik ben niet, uh, ik ben niet voor, de, voor de Pirate Bay... Nee. Uh, maar je zag bijvoorbeeld de Piratenpartij Nederland... die had al meteen een proxy opgezet. En een proxy is in feite een soort tussenstation. Je gaat als het ware via Duitsland bijvoorbeeld... Uh, naar, de, naar de site, naar de Pirate Bay. De Pirate Bay denkt dat je uit Duitsland komt... en jouw provider denkt dat je naar Duitsland toe gaat. Dat is een soort trucje. En ja, ja en hoe, URL... hoe kom ik aan zo'n proxy? Of hoe doe ik dat? Ja, ik ben nou, totaal ik, digibet, hoor. Nee, nou ja, nou goed, de proxy is dus eigenlijk een soort omleiding... waardoor je als het ware de identiteit van een tussenstation aanneemt. Ja. Had Pirate, die had de Piratenpartij... Mooi gemaakt, maar die moest vandaag ook uh, uh, stoppen. Maar wat bijvoorbeeld niet is toegekend, eigenlijk wilde Brein ook dat ze vanaf nu elke keer adressen mochten doorgeven en dat de providers die dan vanaf dat moment moeten blokkeren. En dat ging de rechter te ver. Dus het komt eigenlijk op neer dat alle proxies die vanaf nu omhoog komen, dat je die, uh, ja, dat je die kan gaan gebruiken. Oké, okay, maar en hoe, hoe gebruik ik het dan? Geef me even een adres. Uh, nou, de uh, uh, pirateproxy.net, je kan het okay. al bijna raden, dat is eentje die, uh, die op dit moment nog werkt. Uh, we moeten even kijken hoe lang dat duurt. Ja. Maar je hebt, ook, je hebt ook sites als HypeMyAss.com, klinkt in ieder geval mooi. Uh, dat is ook bedoeld, je kan overigens ook hele legale dingen mee doen. Je kan bijvoorbeeld dingen kopen die uh, in Amerika, die hier nog niet verkrijgbaar zijn. Ja. En dan, als je via zo'n omweg gaat, dan kan je dus doen alsof je een Amerikaan bent. En dan kan je in zo'n webshop dingen bestellen. Want er zijn ook webshops ja. die alleen binnen een land uh, werken. Goed, je, je kortom, hebt, je kan er via een omweg gewoon komen. Je kan er via, via een omweg komen. En als je even ziet hoe kan, je, hoe kan ik de Pirate Bay omzeilen, dan, dan vind je er ook een heleboel. Lekker googelen of goed. gewoon PirateProxy.net. De, de bron aanpakken en de industrie moet werken zijn best doen. Dat is, dat is het beste in ieder geval. En dat heb je al heel vaak hier verkondigd, Krijn. En dat blijft zo je verkondigen. Dankjewel, Krijnskeurman. Doei. Wat mooi vind ik dit. Kijtman Orchestra, de Mushroom Cloud. Vind je niet, Frank? Ja, het is heel mooi. Vind ik ja, ook, inderdaad. Het is episch, zou ik willen zeggen. <laughs> <laughs> Frank Wieluid is bij uh, NEC Vitesse. Ja, 74ste minuut. Het is 2-1 uh, voor Vitesse. En uh, sindsdien uh, is NEC driftig aan het proberen om de gelijkmaker te produceren. Maar omdat het zo hard geregend heeft, is het veld door en door nat. Overal waar de bal neerkomt op het gras, zie je de spetters omhoog komen. Het is dus moeilijk om de bal te verplaatsen. Het is ook moeilijk om als je denkt, ik sta nu goed, ik sta helemaal vrij, daar komt de bal. Ik ga schieten. Van Schöne bijvoorbeeld, of Platje. Die dachten dat allebei volledig vrij staan en uh, vlogen vervolgens ondersteboven van hun uh, schoenen af omdat ze niet overeind konden blijven staan vanwege alle gladdigheid. Opvallend dat Boni, juist voordat de onderbreking er was, net van schoenen was gewisseld. Hij heeft de spreekwoordelijke pinnen ondergebonden. Onder en uh, daar uh, direct na de onderbreking ook profijt van gehad. Ai, daar wordt Veldhuis even aangevallen door Conboy, de linksbek van NEC. Veldhuis blijft liggen, maar natuurlijk een beetje theater. Want... Tijd eh, kunnen ze wel gebruiken bij Vitesse met die 2-1-voorsprong. Die zouden ze dolgraag meenemen naar komende zondag de return in Arnhem. Want dan moet NEC namelijk twee doelpunten maken. De gele kaart is nog niet gegeven of doelman Veldhuizen staat er weer overeind. Nog een beetje te klagen. Conboy heeft inmiddels zijn gele kaart dus te pakken. En eh, de 2-1-voorsprong staat nog als een kaars overeind, recht overeind voor eh, Vitesse in Nijmegen. Dat doet zeer hier in een goffert. Frank, wist je al? Frank is weg. Benen Ik ben er nog hoor. Wist je al dat de wereld niet vergaat? Ik ben er altijd vanuit gegaan. Voor <laughs> Jij wel. <laughs> nou, Er zijn toch hartstikke veel mensen die dachten... ja, 2012, hè, vanwege die Maya-kalender gaat het toch echt gebeuren. Maar Breaking News, vanavond om 8 uur wereldwijd persconferentie uh, geweest... van National Geographic and Science. En de wereld vergaat niet, Pankrasdijk. Nee, gelukkig kunnen we dat nieuws brengen. En niet het ja. tegenovergestelde. Dat, dat zou het zijn, ja. je voor. <laughs> ja. Maar dat is dus, dit is groot gepresenteerd... Het is ook groot nieuws. Ja, het is groot nieuws. Leg even kort uit hoe het ook weer zat met die Maya-kalender. Maya-kalender, dat is uh, een, een, de manier van tijdrekenen van de Maya's. Maya's, hele oude cultuur uit Midden-Amerika. Die waren ontzettend goed in astronomie. Die konden extreem goed in de sterren kijken. Zelfs uh, beter dan uh, wij in Europa dat destijds deden. Mm -hmm. En uh, zij maakten uh, uh, verschillende soorten jaarrekeningen. Ze hadden... Wat wij ook hebben is... hoe lang draaien wij om de zon heen? 365 dagen, wisten ze. Maar ze hadden daarnaast ook jaarrekeningen... die, rekenen, die, die uitgingen van de omlooptijd van uh, Mars... van uh, Jupiter en zoveel planeten bij elkaar. Zo had je allemaal soorten jaarrekeningen. Uiteindelijk ging men er toen vanuit. uit, uh, we hebben wetenschappers een tijd geleden ontdekt... dat uh, er een bepaalde eindigheid zat aan die telling die zij hanteerden. Ja. En die eindigheid, die was dan, heeft men dan weer uitgerekend... dat was 2012. 21 december, als ik het 21 goed december 2012. Ik ja. moet zeggen, dat is wel eens wat veranderd in de loop der tijden. Op dit moment, uh, oh. waar men nu al jaren van uitgaat, ja. is 21 december 2012. En dat is, dat, dat, dat, daar is het en... veel over gegaan. Veel mensen geloven daar ook in? Of, nou ja, nou, het punt is, dat dit was dan het eind van de jaarrekening... zoals we die hadden gevonden. Ja. Maar er zijn dan weer andere mensen, en dat zijn waren niet direct wetenschappers die daar dan vervolgens de conclusie aan verbonden dat. Het einde van de kalender van de Mayas dan wel zou betekenen dat de wereld zal vergaan. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje eigen interpretatie. De kalender ja, ja, je kunt stopt je en je wij afvragen. hebben ervan gemaakt de wereld stopt. Precies, ja. je kunt ja. je afvragen, daar gingen de Mayas toch niet echt over. Of, of wel van of nou ja, de dorpen van de wereld. Misschien ook weer wel. Er zijn genoeg complotdenkers die ja. dat wel denken. Maar goed, dat was in ieder geval. natuurlijk Ook vorig jaar, rond 21 december, van over precies een jaar vergaat de wereld veel in het nieuws geweest. Vanaf toen zijn we gaan Loter aftellen. Verhalen. Toen zijn we gaan aftellen. Er zijn mensen die hun vakantie hebben verzet of opnemen? Of... Precies. En nu blijkt dus. Nee, nee, nee. Wat is er gebeurd? Wat is er ontdekt? Het is voor deze mensen een tegenvaller die inderdaad al hun vakantiedagen hebben opgemaakt. Wat er gevonden is, is in een nederzetting van de Maya's in Guatemala. Daar heeft een onderzoeker van National Geographic een ondergrondse ruimte gevonden. Het lag onder een meter aarde, allemaal begroeiing. En die ruimte hebben ze in de loop der tijd uitgegraven, het afgelopen jaar. Hou heel even die gedachten vast. Even naar Frank, Wielaert, NRC Vitesse. Penalty voor de NEC. De mogelijkheid om 2-2 te maken. Het is voetbalslimheid die NEC die penalty bezorgt. Zeefuik met de rug naar de goal. Neemt de bal aan. Draait om zijn tegenstander Frank van der Struik heen. Wordt ja, niet eens echt geraakt van de Struik. Pakt hem een heel klein beetje vast. En die voelt dat en die denkt ik ga ik ga lekker naar de grond. Want het is in het penaltygebied En dat betekent dat Schöne nu achter de bal staat tegenover Veldhuizen. Om de penalty te nemen. Daar is het fluitsignaal. En de goal van Schöne. En dat brengt de 2-2 op het bord. En dat zorgt ervoor dat de uitgangspositie voor Vitesse met nog 12 minuten te spelen in deze wedstrijd nog steeds goed is. Want 2-2 is prima. NEC moet nog steeds een doelpunt maken in Gelderdoom. Maar niet meer 2 zoals dat bij 2-1 het geval was. NEC dus. Opgelucht voorloper. En de kans nog om de wedstrijd te winnen tegen Vitesse. Dankzij die rake penalty van Sjeun is het 2-2 in Nijmegen. Dankjewel, Frank. Snel terug naar de Guatemala. Een yes. hol onder de grond, of een huis onder de grond. Het, was, het bleek een huisje te zijn. Een huisje van één grote kamer. Met uh, drie wanden zijn er van overgebleven. Twee wanden zijn beschilderd met mooie koningsfiguren. Met veren en zo. Uh, tekeningen die we al kenden uit Maya tempels. niet ja. De huisjes. De derde wand is eigenlijk voor dit verhaal het interessant. Die is namelijk uh, volgen geklad klinkt misschien wat Volgens volgeschilderd met allemaal getallen... met cijfers, met reeksen, met, met opzommingen. Uh, als een, als een soort, soort, soort wiskundeleraar op een schoolbord is daar van alles opgetekend. Um, wat blijkt, uh, de man die mogelijk in dat huis woonde, die ja. die getekend heeft... die is misschien ook wel afgebeeld op een de andere schilderijen. Er staat namelijk een man met een pennetje. Dat zal een soort boekhouder geweest zijn van die, ja. van die, van die, van die stad... Lijkt het op. Die was een beetje aan het kijken van... hoe zit het nou met die jaarrekeningen? En um, hij lijkt berekeningen te maken... Die, uh, die niet stoppen op een bepaald moment. Maar hij realiseerde zich opeens. Hé, hey, maar Als ik nou dat doe, dan loopt de tijd verder. En loopt hij nog weer verder. Het is net als... als dus hij heeft met... eigenlijk een, een nieuwe kalender ontdekt. Het, hij heeft ontdekt dat het cyclisch is. Het is net zoals als je in de auto zit... Uh, en je, bent bij je, kilometer, uh, je kilometer teller staat op 9999. Ja. Dan... Jij, als je dan rijdt met een half oog toch dat even in de gaten, met een leuk momentje is als je moet nul ziet draaien. Ja. Allemaal nullen. Maar je, je weet dat die auto niet aan uh, elkaar valt, niet de toten los gaat. Nee. Het is niet gedaan met die auto. Hij vergaat niet. Dat is eigenlijk de ontdekking die we hier zien. Die man die ontdekt al uh, rekenend, al proberend, dat het weer doortelt. Dat je een kilometer verder staat die teller weer op één. En dan komt hij weer op twee. En dan uiteindelijk. Dus hij heeft ontdekt hoe cyclisch dat verloopt. Dus dit is dus ontdekt deze... in een huisje onder de grond in Guatemala onlangs? Onder de grond klinkt alsof die man in een bunker woonde... die, ja. die bewoner van het huisje. Ooit was dat natuurlijk een bloeiende stad. Alleen in de loop der jaren sediment, neerslag, begroeiing... was ja. daar wat aarde overheen gekomen. Bovendien, die Maya's die bouwden ook vaak nieuwe... Uh, constructies op oude constructies. Um, maar goed, dus, dus, het moest ontdekt worden. Het, het moest ontdekt worden. En dat, is, moest de, ja, worden. dat is bij toeval ontdekt door een student twee jaar geleden. Een student uh, die, uh, die, die werkte voor die uh, professor Saturno. Die, die, hmm. Maar, van universiteit. maar wat, laten we het even hebben over, want we hebben niet al te veel tijd, maar wat is nu het, het, het bijzondere aan deze ontdekking? Nou, Waarom het, staat de wereld op z'n kop vanaf morgen in alle kranten? De wereld vanavond? hoeft juist niet meer op z'n kop te staan. <laughs> ja. Al die mensen die zich uh, druk maken over het vergaan van de wereld, en uh, daar, ja, je kunt je erin vergissen, de, de, de, veel mensen die, die, die denken van dat was toch flauwekul, en dat zien we nu alleen maar bevestigen. Maar er waren heel veel mensen die zich toch ergens in het achterhoofd toch wel rekening hielden met het feit van... ja, maar stel dat het nou toch waar is. Dus wij dachten eigenlijk gewoon, de Maya-kalender houdt op... en nu blijkt, er gaat gewoon een nieuwe kalender Maya-kalender houdt niet op. Wat die Maya's wilden met die kalender was juist laten zien... of wat deze man wilde, deze, deze, deze man die die kalender ja. op de muur heeft geschilderd, dus aantonen dat het allemaal doorgaat. Ja. En wij zitten heel erg altijd te denken met einde der tijden. Hè, er is altijd wel iemand roept die binnenkort de wereld vergaat. Zij wilde juist, deze man wilde juist aantonen. Misschien te meer de glorie van zijn koning. Van, het gaat altijd door. En nog duizenden jaren zal het leven blijven zoals het is. Betekent dat nu dat we gewoon lekker voor eeuwig door kunnen gaan? Of gaat de wat wereld alsnog of of nog op een ander moment? Uh, laten we eerst... Uh, ik, ik, wat mij betreft gaat de wereld lekker door. Uh, er zullen vast wel wat sceptici blijven... die zeggen van ja, dat kan National Geographic beroepen. Maar uh, misschien vanaf 22 december dat zij ook overtuigd zijn. Precies. Goed. In ieder geval over twee weken, want het blijft een beetje een ingewikkeld verhaal... staat er een groot artikel in National Geographic. Ja. En uh, overal morgen te lezen in alle kranten. Dankjewel. je wel, Pankras Dijk. Graag gedaan. Frank is ook opgelucht en onder wel kijkt hij naar NEC Vitesse. Ja, inderdaad. Gelukkig kunnen we gewoon nog tot het einde van het jaar weer ah. in ieder geval weer vuurwerk afsteken. Stel je voor, zegt 2-2 is het in de goffer tussen NEC en Vitesse. Vitesse mag een vrije trap nemen. Opluchting ook bij het publiek in Nijmegen omdat Schöne vanaf 11 meter de 2-2 aantekende. Dat was duidelijk te merken na die goal. En voorlopig moeten ze het daar even mee doen in Nijmegen tussen NEC en Vitesse. 2-2. BNN Today. Hashtag durf te vragen. Wat gebeurt er met een mier als hij zijn kolonie kwijtraakt? Hashtag durf te vragen. beter komen, Natuurmuseum Friesland. Ten eerste zullen ze hun kolonie niet zo snel kwijtraken, want de mieren leggen voortdurend terwijl ze rondrennen geursporen en die kunnen ze natuurlijk altijd weer terugvolgen naar de kolonie. En als zo'n mier dan toch een keer uh, de weg kwijt is, uh, ja, dan zal hij proberen zo'n geurspoor terug te vinden en als dat niet lukt dan, ja, dan is het eigenlijk afgelopen met die mier, want en wat moet hij verder nog? Uh, de hele voorplanting van mieren dat is per kolonie geregeld. En Zo'n mier die kan op zich gezicht niet voortplanten, want dat doet de koningin. Uh, hij kan misschien nogal wat voedsel vinden, maar voor de rest is het bestaan van een losse mier vrij zinloos. Dus die zal een tijdje ronddolen en dan gewoon doodgaan. Ja, dan zou je kunnen denken. misschien komt hij toevallig per ongeluk een andere kolonie tegen. waar hij zich bij zou kunnen aansluiten. Maar dat kan meestal niet, want al die kolonies hebben een eigen geur. En als een vreemde mier bij een verkeerde kolonie aankomt. dan ruikt hij niet goed. En dan wordt hij gewoon om zeep geholpen en opgeruimd. Hashtag durft te vragen. Zal meteen meer beginnen in de maar eerst je boot.